Somebody maar het heeft wel tien rondes aan repeat of niet met vlag en wimpel doorstaan. Within Temptation and Somebody Like You back Your you. 1 uur geweest, een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot. Goeienacht. Het is onrustig in de Schilderswijk in Den Haag... nadat Marokko de finale van de Afrika-cup met 1-0 heeft verloren van Senegal. De ME heeft meerdere charges uitgevoerd... nadat railschoppers de politie hadden bekogeld met vuurwerk. In andere steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, bleef het vanavond rustig. Daar werd alleen wat getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ruim driekwart van de Nederlanders is bang dat Europa voor zijn veiligheid niet meer op de Verenigde Staten kan rekenen. Dat komt vooral door president Trump. Mensen noemen hem onbetrouwbaar, ontwrichtend en polariserend. Ook zeggen ze dat Amerika Europa en de wereld onveiliger maakt. De peiling is nog uitgevoerd voordat president Trump heffingen oplegde aan landen die Groenland steunen. In delen van Chili is de noodtoestand uitgeroepen door bosbranden. Ze hoeden ten zuiden van de hoofdstad Santiago met zeker 16 doden als gevolg. Ook zijn 50.000 mensen op de vlucht geslagen voor het vuur. Sommigen zijn hun huis kwijt. De branden zijn moeilijk te bestrijden omdat er een harde wind staat. De Chilese brandweer noemt het onbeheersbaar. En de rijkste mensen van de wereld zijn nog rijker geworden. Volgens Oxfam Novip hebben alle miljardairs bij elkaar... een vermogen van bijna 16 biljoen euro. De mensenrechtenorganisatie waarschuwt... dat superrijken ook steeds meer invloed krijgen in de politiek. Ze verwijzen naar de invloed van techmiljardairs in Amerika... Maar ook naar Nederlandse lobbyclubs die hopen dat er een rechtskabinet komt. Het weer dan nog, van weer online? Op de meeste plekken is het helder, maar in het noorden en noordwesten kan het plaatselijk mistig zijn. Want Landinwaarts kan het vannacht licht vriezen. Overdag wolken en zon bij 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Nou, straks nog even, één keertje, nog even één keertje terugblikken op het verboden woord van afgelopen week. Eerst Lady Gaga.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 Om ben ik nog een beetje verliefd. Ik word manisch depressief. Oh man.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 vind ik dit. Flemming en Meteor, niet nodig bij Q music Het verboden woord. Lady Antebellum, Need You Now, hoor je binnen een paar minuten. Eerst wil ik nog heel even terugblikken op het verboden woord van afgelopen week. Dat speelden we afgelopen maandag tot en met vrijdag. Alle Q-DJ's mochten het woord beetje niet zeggen. Nou, probeer het maar eens een week. Wat ik overigens heel leuk vind... is dat heel veel, uh, heel veel reacties onder bijvoorbeeld uh, video's op TikTok en op Instagram... onder andere ook waren van uh, docenten of kinderen die het in de klas hebben gespeeld. Nou, dat vind ik dus heel leuk. Dat iemand ook had gezegd dat hun meester het al 18 keer had gezegd op één dag. <laughs> nou, dan valt het nog best mee als je sommige, uh, sommige dj's afgelopen week hebt gehoord. Nu is het in totaal wel 96 keer gezegd. 48.000 euro is uh, de, de kassa uitgegaan. Want elke keer als het woord werd gezegd, het woord beetje, dan kon je... Druk op een knop in de Q-Music App en dan maak je kans op 500 euro als je werd teruggebeld. Och, 500 euro. Nou, hoe ging deze week dan? Ik eh, neem je er even vliegen, vliegensvlug mee doorheen. Het vertonen woord. Nou, we zijn begonnen. Ja, ik heb heel erg het gevoel dat ik op een mijn zit. Ik ook. Meteen aan het werk. Ook een beetje zoals minister.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 en een beetje doorheen te loodsen, kun je jezelf een klein beetje bekend maken. Je zei een beetje. Zeg ik het? Oh, ja, oh, niet. niet. <laughs> <laughs> Kasper Stunemel van oh. terug. Hey, Goedemiddag. Ja. Heb ik ook nog even een leuk eigen nummer voor deze week extra toepasselijk? Deze kan gewoon.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 Martine, hallo. Waarom ben jij nog wakker? Een beetje trommelen en uh, een beetje aan het luisteren. En, uh... Een beetje aan het ja. wachten tot ik het verboden woord ga zeggen, misschien, of niet? Ja, volgens mij zei je er net. Oh nee! No, no, no, no, nee. Ja. Welk festival zou je in gaan dan? Ik moet nog een beetje. Ja, dat was die. Jammer. Nee. Ja, ja, absoluut. En dit is natuurlijk een beetje jinxen. Het gaat me nou, best wel uh, iets wat goed af. Wat een goede week. Man, ja. Nou, hoe heb je dit gedaan? Vooral focus. Waar een heb beetje op je woord letten. Oh!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 Van het Verboden woord 2026. Judith Eijk en Joost Winkel. Ja! De nummers 1 op The Wall of Shame. Mike Elsiga en Wim van Elven. Wat een heerlijke week was dit. Mocht je nou alle geschokken gezichten er ook bij willen zien. Check dan even QMusic.nl, want daar zie je ook alle beelden. Berichtje binnen van Bradley Rechterschot. Ik had er niet eens op gelet, maar ik moet er hard op om lachen. Pas het nummer: It's a quarter after one. Ja, hoe vaak heb je dit nummer ook daadwerkelijk om kwart over één gehoord? Nou, ik nog nooit. Still in Aragon, I Run by Q-Music. Hey, over een jaar of twintig... als uh, de nieuwe generatie geschiedenis krijgt op school... en ze leren over 2025, 2026... dan denk ik dat ze niet uh, heel veel leuke dingen gaan leren... met de huidige tijdsgeest van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar wat ze wel mee zullen krijgen is dat er toch een hoop waanzinnige artiesten in deze tijd zijn... Euh, nou ja, bekend geworden in ieder geval, ontstaan misschien niet... maar neem een Samba, neem een Ray, Shanna Spiro en bovenal deze vrouw. Ik denk dat deze vrouw een lange carrière staat te wachten. Het wordt een beetje, nou noem een... Ja, is een toepasselijke Madonna? Nee. Noem een artiest uit de jaren tachtig die nu nog met de, de jonge generatie meegaat. Dat wordt deze vrouw, denk ik, voor de volgende generatie over twintig jaar... En dan heb ik het over Olivia Dean. We're meant to cut me down And if our love was just a circus You'd be a clown by John, I'm Still Standing. Hoor je voor David Guetta, Elf of Hill en Eva Max. Forever Young bij Q music Mocht je nu aan het werk zijn... dan is de radio zometeen van jou. We spelen zometeen namelijk de nachtdienst. Maar voordat ik dat spel kan spelen... heb ik eerst uh, ja, audioberichtjes nodig... van mensen die momenteel aan het werk zijn. Want we zetten daarin natuurlijk mensen centraal. Die een nachtdienst draaien. Dus uh, ben je nu aan het werk wat je ook doet in een taxi, buschauffeur, in de beveiliging, uh, in de zorg, wherever you may be? Stuur even een audioberichtje in de Q Music app waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. beetje zoals uh, Bjorn vorige keer deed. Ik ben Bjorn. Ik ben Seuss -monteur. Nou, dat is alles wat ik van je nodig heb. Gewoon ik ben puntje-puntje. En ik ben puntje-puntje-puntje. Met op de eerste puntjes je naam en op de tweede puntjes. Je beroep. Q -music. Geen Met een audio berichtje in de Q-Music app, hoor jezelf misschien zo wel naar Miley Cyrus. Q Mafia Save the World by Q-Music. Welkom in de nachtdienst. Het is 11 minuutjes over half twee. Uh, we gaan even iedereen die momenteel aan het werk is... in het zonnetje zetten. Vijf mensen specifiek. Die stellen zich even voor. Vertellen hoe ze heet en wat voor werk ze doen. En het is aan jou de taak om... heel goed te luisteren. Het is bijna een soort memory wat we spelen. Want... Aan het einde van de, de, het voorstellen ga ik een vraag stellen... over één van de dingen die is gezegd door één van de Q-luisteraars. Als jij als allereerste het goede antwoord stuurt in de Q-music-app... op mijn vraag na afloop, dan ben jij een dienst in de nacht. Dan ga ik namelijk een liedje draaien dat jij graag wil horen. Dus spit je oren, luister goed. Want dan gaan we eens even kijken wat iedereen voor werk doet. Vannacht in de nachtdienst. Ik ben ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik ben Meerte en ik ben verzorgend IG. Hey, ik ben Mitchell en ik ben cameraman. Ah, oh, ik ben Karin en ik ben tramconducteur in Amsterdam. Ik ben Sasja en ik ben melkrijder. Ja. Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Tines. Maar wat voor werk doet Tines? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de q Music App... mag zometeen een liedje bij me aanvragen. Win een dienst in de nacht. Hé, hey, God, wat komt daaraan? Ex-alarm schijf, Bruno Mars. Woe! back you. Dan ben jij altijd zo fanatiek met spelletjes? Of is dit uh, de enige keer dat het zo fanatiek gespeeld wordt? Nee, nee, eigenlijk altijd wel blij meteen. <laughs> Even om je terug mee te nemen, vijf minuten in de tijd. Uh, ik stelde net uh, de vraag in de nachtdienst. Wat voor een werk doet Tines. Tines is een Q-luisteraar die je had ingesproken nou, hoe die heet en wat voor werk die doet. Nou, Petan, ik had de vraag nog niet eens afgemaakt. Of jij stuurde dit al in de Q-music-app? Hij was een chauffeur, vrachtwagenchauffeur. <laughs> Ook halverwege ineens, ineens een berichtje afgekapt... stuurde je twee seconden later nog... Sorry, was niet goed te verstaan. Als nou, chauffeur, een vrachtwagenchauffeur. <laughs> ik heb zo gelachen, Peter. Maar dit houdt zich <laughs> ook eh, als, je, als je een bordspel speelt aan tafel. Ja, ja, dat gaat meestal ook niet goed als ik dan niet win, zeg maar. <laughs> <laughs> en speel je dan ook vaak spelletjes of voor je dat dan ook? Ja, nou, we hebben nu gekozen om het vooral online te doen, zodat ik niet uh, de spulletjes kwijt kan maken, zeg maar, als ik uh, een veeg over tafel doe. Want je doet niet aan valspelen, hè? Het is wel altijd eerlijk. Nee, nee wel altijd eerlijk, maar ik heb er wel de pestpokken in als het niet lukt. <lacht> nou, in dit geval was je ook uh, de eerste persoon die het antwoord stuurde. Moeten we natuurlijk even checken of het ook het goede antwoord was. Ik ben Tinus en ik ben vrachtwagenchauffeur. Nou, ja, Nou, dat kon ook niet missen natuurlijk. Uh, ja, Peter, je was de allereerste persoon die het goede antwoord stuurde in de Q Music App voor de nachtdienst. En daarmee win jij een dienst in de nacht. Dus is er een liedje waar ik je mee kan verblijden? Jazeker, Laureen met Tattoo. Oh, wat een specifiek voorkeur. Waarom, uh, waarom dat liedje? Ja dat komt, uh, ik heb uh, ja, Lorine is een van mijn grote voorbeelden, ik heb een hele tijd heel slecht in mijn vel gezeten en uh, zij heeft mij daar wel bovenop geholpen. Samen toen ik met mijn partner ook bij een uh, optreden van haar was, deed ze een nummer en toen keek ze mij en mijn partner precies aan en toen zei ze, this is love, dus ja, huilen geblazen en uh, ja eigenlijk uh, elk liedje draait elke dag wel van haar, dus uh, ja, zwaar fan. Wauw, en waarom dan specifiek tattoo? Wat maakt dat liedje dan extra bijzonder voor je? Nou, het liedje zelf is heel diepgaand. Als je er heel goed naar luistert en dat vind ik heel erg mooi. Oké, okay, nou, ik ga hem voor je draaien. Ga ik toch met een orde nu naar luisteren, Petan, doordat je dit hebt gezegd. Mooi, lekker doen. <laughs> Geniet ervan, hè. Dankjewel. En fijne nacht, hoi hoi. Jij ook. Nou, speciaal voor Petan. Laureen Tattoo, nu in de Q-nacht. I don't go, but baby we both.